Wat met het NRS-journaal. De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen dat er lessen worden getrokken uit het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Kamer debatteert op dit moment met premier Rutte over de gevolgen van de brexit. VVD-fractievoorzitter Zelstra zei dat veel mensen Europa niet meer snappen. Ook pvd leider Samson vindt het belangrijk dat het signaal van de brexit-stemmers serieus wordt genomen. Volgens Samson heeft de EU op grote vragen geen antwoord gegeven en liep de EU bij kleine vragen juist in de weg. Ook kredietbeoordelaar S&P verlaagt de kredietstatus van Groot-Brittannië vanwege de brexit. S&P verlaagt de status met twee stappen. Volgens S&P veroorzaakt een Brits vertrek uit de EU zoveel onzekerheid dat een verdere verlaging op korte termijn niet uitgesloten wordt. Groot-Brittannië heeft nu bij geen enkele grote kredietbeoordelaar nog de hoogste status. Bij een ongeluk met een legerhelikopter in Colombia zijn 17 militairen omgekomen. De helikopter stortte gisteren neer in een bergachtig gebied. Zo'n 180 kilometer van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Volgens het Colombiaanse leger zijn er geen overlevenden en is de helikopter waarschijnlijk gecrasht door slecht weer. Vorig jaar kwamen in Colombia nog 16 politieagenten om. Toen hun helikopter neerstortte door technische problemen.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 Uh, 21 uur, 2 minuten naar bijna 3 minuten. Tijd voor filmmuziek. Tijd dus voor CFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Beuving. Ja, de komende 2 uur staan er weer heel mooie filmmuziek op de rol. Eerste uur, onder andere, uh, A Pretty. In Pink, Reservoir Dogs, Young Adult, The Legend of Tarzan, Twister en westerne muziek. Maar we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. Dit is de laatste keer alweer Pat Bowie en Charles McPherson. Feeling Good, een de mooie uitvoeringen. Dragonfly out in the sun Wel Pat Bowie en Charles McPherson voor deze prachtige uitvoering. van het nummer Feeling Good. Hit van de maand. Het was weer de laatste keer. Dus volgende week een nieuwe hit van de maand. Uh, de, de, de afgelopen week heb ik eigenlijk niet veel reclame muziek gedraaid. Laten we daar maar weer eens verandering in brengen vanavond. En ik heb uh, twee nummertjes uitgezocht. En die worden gespeeld door uh, Heaven, uh, Marijn van der Meer en Jorrit Kleinen. En dat tweetal viel op met een uh, track Where the Heart Is. Dat door Volvo werd opgepakt voor een van de auto-commercials. En dat wekte direct de interesse van een andere autofabrikant, de BMW... die ook een uh, melodietje vanheen gebruikt heeft. Ik draai ze alle twee. En ik begin met de uh, BMW-reclame-ding. Uh, Komt-ie. Uh, finding out more. Wonderful. Hmm.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 You need it all We try to Heaven... Eh, voor, het nummer, voor de, de BMW-reclame... en voor de Volvo Harders. Dus in. Okay, die zou ik zo draaien. Eh, ja, autoreclames... Dat, is, eh, die, dat ligt nogal gevoelig. In muziek is dat heel belangrijk. Kijk maar naar de Renault Katjar. Dat is ook een, een grote hit geworden. En Heaven heeft door hun reclames... eigenlijk die nummers uitgebreid. Ik geloof dat ze eerst maar een beperkt aantal secondes duurden. Eh, ja, autoreclames... dat is wel grappig. Ik tijden geleden las ik een onderzoek... en het ging over het volgende... Uh, de bezitters van een Saab hadden een, uh, relatief gezien een hoge intelligentie, een hoog IQ. En bezitters van een Mercedes hadden een, een dikke portemonnee. Die hadden een hoge bankrekening. Ja, typisch hè. Dus een automerk, mensen willen zich toch uh, bij een bepaalde groep horen. Uh, ik kon het wel begrijpen. De Saab wordt niet meer gemaakt, bij mij weten. Dus we hebben alleen nog andere merken. Maar keuze genoeg, zou ik zeggen. En uh, die andere zou ik achteraan draaien, had ik gezegd. Where the heart is.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 Serve you CFM Cinema draaien altijd veel popmuziek. En ik heb weer een film gevonden waar de nodige mooie popmuziek in zit. Het is film in 1986. Ik ga eerst een nummertje draaien van Echo en de Bunnyman, Bring on the Dancing Horses. En ja, ik zal straks vertellen welke film het is. natuurlijk Echo en de Bunnymen, een Britse New Wave-formatie... uit uh, dag 1978, zo'n beetje uit Liverpool... met als grote namen Ian McCulloch en Will Sargent. Volgens mij treden ze de laatste jaren nog steeds weer op... Echo en de Bunnymen. En uh, de Echo, dat dacht men dat dat de drummachine was... maar dat is niet echt zeker. Zelf heeft de band het altijd ontkend. En deze mooie muziek komt allemaal uit de film Pretty in Pink... een film uit 1986... Uh, ja, een, een soort sprookje. En die is een arm, impopulair meisje op de middelbare school. Haar vriend Ducky is verliefd op haar. Zij ziet hem echt als slechts als een vriend. Dan wordt ze verliefd op de populairste en rijkste jongen van de school, Blaine. Nou, je snapt hoe dat gaat. Ik doe er nog eens van deze ja, pop-soundtrack. dat is, even kijken wat ik doe. Oh, dat is ook een mooie. Uh, Susanne Vega Joe Jackson. Left of center. Pretty in Pink. strip in the outskirts and in the fringes in the corners van Zandvoort op 106.9. ja deze film Pretty in Pink is best nog wel vaak op de televisie, ondanks dat het een oude film is. Uh, dan gaan we naar een andere artiest. Dus even kijken welke dat is. Uh, eens even kijken wat we Ja, ik denk dat ik iets draai van de, de, de film Young Adult. En dan ga ik kijken naar dat nummer van de Young Blondes. De Four non-blondes. Dat is een mooi nummer. What's up? Young Adults. Even kijken wat ik heb staan. Yep. Four non-blondes. What's up? What's up? En dat komt allemaal uit de soundtrack Young Adult. Uh, de dertiger Mavis is bloedmooi en succesvol... maar vindt geen voldoening meer in haar losse scharrels en carrière... als schrijfster van tienerromans. Ze besluit terug te keren naar de nederige Suburb... waar ze opgroeide in de hoop haar ex-vriendje van de middelbare school... voor zich terug te kunnen winnen. Deze moderne zedenschets met bijtende humor... Uh, volgt de conventies van de romcom... om die vervolgens volledig binnenstebuiten te keren... Aardige film, mooie film, de moeite waard. Young Adult, woensdagavond om half negen op RTL 5. Geniet het geblazen. En zeker als je van de muziek houdt, onder andere Diana Ross. Where we grow up. Diana Ross, uh, allesmaal uit de film. Young Adult, uh, de plek waar je geboren bent. Ja, als je daar later toch terugkomt... dan heb je daar toch wel een bijzonder gevoel bij. Op deze zaterdag staat ook veel van Matteo Messina... en een klein stukje Big Me... De soundtrack uh, Young Adult aanstaande woensdag 29 juni, half negen, RTL5. En uh, dit is natuurlijk ook een hele bekende popsong uit de film Reservoir Dogs. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. FM, Ja, je luistert naar de uh, CFM Cinema. En uh, wij draaien natuurlijk filmmuziek. En dat was George Baker uit The Reservoir Dogs. De film van Quentin Tarantino. Uh, dat gaat over uh, een, een, een juwelenoverval Die volkomen uit de hand loopt. De overlevende overvallers. Mr. White, Mr. Pink, Mr. Blond. En de zwaargewonde Mr. Orange gaan na wat er misging. Ondertussen wordt in Tarantino's stijl gefilosofeerd over de betekenis van Madonna's Like a Virgin. De grove taal en het soms intense, voornamelijk suggestieve horrorgeweld... zouden het aandacht kunnen afleiden van het briljante spel, de slimme en grappige dialogen... en het prachtige uitgewerkte scenario. Topfilm. En alle topfilms zijn natuurlijk zoals te doen gebruikelijk op vrijdag 1 juli op televisie... En uh, dit Reservoir Dogs is om vijf over elf op België. Ik doe nog een klein stukje van Bedlam Harvest Moon. Een nummer van, uh, dag Neil Young. En allemaal uit Reservoir Dogs, film die je absoluut gezien moet hebben. Een film uit 1992 en aanstaande vrijdag 1 juli op de Belgische televisie. Uh, het eerste uur draai vooral pop, zeiden we. Dat uh, blijven we ook doen, maar ook wel eens wat nieuws natuurlijk. Zo zag ik dat er een film uitgekomen was, The Legend of Tarzan. En uh, daar is het slotlied, dat wordt gezongen, de Hoosier. Better Love, heet het nummer, komt van de cd... De saantrek Legend of Tarsen. Tweede uur draait er meer van. Want de rest is uh, Rupert uh, Gregson Williams. Hij is daar de componist uh, van. Dus dat komt in tweede uur aan bod. Maar eerst Hozier. I'm In the darkness, I've known in you. naar het CFM Cinema. En dit was Hozer uit uh, The Legend of Tarzan. Ja, je ziet toch vaak popsterren die dan een beginlied of een eindlied zingen. Het, bij twee uur begin ik met Pink. Die een, een song heeft in de film Alice Through the Looking Glass. Dus die komt na tien aan bod. Maar nu is het natuurlijk de hoogste tijd voor wat western muziek. En we beginnen met een van mijn favoriete Mario Megliardi. Komt ie. Who is that man You're smiling and Talking to What do you know about Maybe he'll try to put you down. Uit de soundtrack Pray to Kill and Return Alive Who's That Man En deze volgende is ook van hem En die komt I'm Not Your Pony is ook hetzelfde film Sugar and honey Sugar and high Uit uh, uh, Shooting Living ook weer, Mario Migliardi. Mm -hmm. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Het is een hele korte versie ervan, hetzelfde nummer. En uh, dit is uit... Uh, daar heb ik wel de hele soundtrack van... maar die ga ik niet helemaal draaien. Dat is uit Matalo, ook een western. En dat is nummertje Cantina. Die Mario eh, Michigliardi is eh, wel een hele goede componist. Vergelijkbaar met Ennio Morricone. Ook al heel veel Western eh, soundtracks eh, gemaakt. Ik draai nog twee kleine stukjes van anderen. Eh, Carlo Rusticelli, The Three Musketeers of the West. Over de Westermuziek. Uh, grappige muziekjes, leuke deuntjes, zeker die laatste. Uh, dan kom ik weer bij de laatste soundtrack die ik in het eerste uur kan draaien. En dat is uit de film Twister. Bekende film. En de muziek is gecomponeerd door Mark Messina En dit is het laatste, de aftiteling. En daar wordt hij bij geholpen door uh, zeg maar Edward en Alex van Halen. Mark Messina, Twister. eindaftiteling. Deze film van uh, Jan de Bond is uh, dinsdag 28 juni op televisie. Om half negen bij Veronica. Ik ben helen natuurlijk dit. Ja, ik hoop dat je twee uur er ook bij bent, want we hebben hele mooie muziek. The Legend of Tarzan. Absolute Power, Bird, Beginners, Everest, Finding Dory, Troy, Steve Jelonski met Teenage Mutant Ninja Turtle. Ja, tijd om even een bakkoffertje te tappen.